10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Nog altijd neemt een grote meerderheid van de Nederlanders... op 4 mei twee minuten stilte in acht. Bij het Nationaal Vrijheidsonderzoek zei 78 procent van de ondervraagden... mee te doen aan de twee minuten stilte om 8 uur s avonds. Dat is wel minder dan vorig jaar, toen het 85 procent was. Een grotere groep, 93 procent, vindt de twee minuten stilte... een aansprekend onderdeel van de dode herdenking. De conclusie is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat... voor het herdenken van.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 In het noordoosten van Myanmar heeft het leger een zwaar offensief ingezet... tegen de opstandelingen van de Ketjin-minderheid. Als gevolg daarvan zijn sinds begin april 4000 burgers hun woongebied ontvlucht. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Het leger zou de Ketjin-rebellen bestoken met artillerie en luchtaanvallen. Tot nu toe ging de aandacht in de regio uit naar de humanitaire crisis... onder de islamitische Rohingya-minderheid. Zo'n 700.000 Rohingya zijn vorig jaar vanuit hun gebied Rakhine... in het noordwesten van Myanmar grens overgestoken. Daar leven ze nu in Bangladesh in uitgestrekte vluchtelingenkampen. En de Amerikaanse telecom Sprint en T-Mobile zijn het eens geworden over een fusie. Die gaat tot stand komen door een aandelenruil ter waarde van 26 miljard dollar. Telecom, dat is het Duitse moederconcern van T-Mobile... krijgt de meerderheid in het bestuur en 42 van de aandelen. De providers hebben samen een beurswaarde van 80 miljard dollar... en ze hebben 127 miljoen klanten. De Amerikaanse telecomwaakhond, de FCC... moet nog toestemming geven voor de fusie. Het weer. Vanavond en vannacht buien. Sommige met onweer, hagel en windstoten. En plaatselijk veel water, vooral langs de oostgrens. Het wordt vannacht een graad of 10. Morgenochtend eerst in het noorden regen. Daarna een tijdje droog. Aan het eind van de dag in het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt morgen 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal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 18, plus, speelbewust. Ik vind een bundel van 2GB stiekem meer dan genoeg. Niet omdat het moet. Nu 2 gig data met een 0-minuten bel- en sms-bundel voor maar 9 euro per maand. Omdat het kan. Check tele2.nl voor de beste deal voor jou. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.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 Goedenavond, het is het weekende van uitersten, van kampioenen en van verliezers. In de Jupiter League werd jong Ajax-kampioen... ...en de juichende, dansende, springende, zingende spelers van Ajax. Ik zou zeggen, luister even mee. En dus promoveerde Fortuna Sittard. En NAC speelde zich zo goed als veilig, dankzij een overwinning. En Twente verloor dik en degradeert. Pijnlijk, maar geen verrassing. Iets wat niet onverwachts komt, uh, laten we daar uh, eerlijk over zijn. Want in een elftal uh, wordt geen kampioen of degradeert niet in de laatste paar wedstrijden. Dat is een, uh, ja, een proces gedurende het hele seizoen. Ja, een teleurgestelde trainer Puzic natuurlijk van Twentie, die weet dat verliezen heel veel zeer kan doen. Andere verliezer, Max Verstappen. De grote prijs van Azerbeidzjan eindigde in een drama. Hij crashte met zijn teamgenoot Ricciardo. Nou ja, dat maakt niet uit wie schuld is. Je wilt natuurlijk nooit met je, met je teamgenoot crashen. Dat is vooral gewoon heel slecht voor het team. Regerend kampioen Lewis Hamilton, die won de wedstrijd. En over kampioenen gesproken, in Spanje kan Barcelona... terwijl wij aan het uitzenden zijn de titel pakken... en die houtkampen zit daar die wedstrijd te kijken. En die, hoe staat dat ervoor? Tot uh, tien seconden geleden stond Barcelona met 2-1 voor. Maar zojuist Tjolak 2-2 bij Depor Barcelona. Straks meer Barcelona, nog veel meer Eredivisievoetbal... met alle statistieken erbij. Maar het komt u natuurlijk ook aandacht voor de handbalkampioenen van VOC. Ja, Andy, laten we met het live uh, voetbal uh, beginnen. Depor uh, tegen uh, Barcelona 2-2. zijn zei net, Depor van uh, Clarence Seedorf. Is dit duel nog belangrijk voor hem? Ja, absoluut. Ja, een hele kleine kans hoor eh, om degradatie te voorkomen. Overigens, er zijn wel vergelijkingen met FC Twente te maken. Want ook voor Deportivo La Coruña is het de derde trainer in één seizoen. Seedorf dus, die aangesteld is. En eh, ja, bij verlies of een gelijkspel, dan degradeert eh, de ploeg van Seedorf Kwamen 1-0 achter heel snel door Filipe Cortinho een assist van Dembele. Toen in de 38e minuut 0-2. Een schitterende van Messi. Met name de assist van Suarez was geweldig. 30e doelpunt van Messi in deze competitie. En vlak voor rust werd het opeens 1-2 uit het niet door Lucas Perez. En uh, zojuist, nou, een minuutje geleden, de gelijkmaker door Kolac. Uh, Tjolac, moet ik zeggen, voor Deportivo La Coruña. wedstrijd wordt in Galicië gespeeld. Het regent pijpen stelen. Het is heel koud. Uh, het zou je niet verwachten, maar het is uh, wel het geval. En het leuke is dus dat uh, ja, Seedorf, hij doet het de afgelopen weken uh, beter dan toen hij kwam. Uh, maar staat bijna onmogelijk uh, op, de, op twee na laatste plaats. En uh, degradatie is zo goed als zeker. En voor Barcelona is een uh, gelijkspel of winst uh, goed voor de titel. En dat uh, zou wel verdiend zijn. Mochten ze het vanavond niet uh, redden... dan moet het volgende week gebeuren in El Clásico tegen Real Madrid. Nu is uh, Barcelona weer weg via de rechterkant, via Dembele. Er wordt uh, positie gekozen, maar die positie is niet goed genoeg. Want de bal gaat over de achterlijn. 65 minuten zijn er gespeeld. Deportivo La Coruña 2... Barcelona 2. Goed, jij blijft het uh, voor ons volgen. Uh, en die houtkamp, dan uh, gaan we naar uh, Jan Bavink, Onze data-analyste weer aangeschoven. Jan, goedenavond. Goedenavond. Uh, laten we beginnen met uh, Hakim Ziyech. Hij uh, werd vanmiddag uh, gekozen tot beste Ajaxi's van het seizoen. Ja. De grote vraag, toen vroegen wij ons af. Ja, is dat ook echt zo als je naar uh, de data uh, kijkt? Mm -hmm. uh, dat heb je gedaan. Ja. En? ja. Laten we beginnen met zijn assist. Hij gaf vandaag zijn 14 assist uh, dit seizoen. De laatste speler die zoveel assist gaf in de Eredivisie was ook Ziyech. Uh -huh. In 2014, 2015, toen 16. Nu 61 assists in de Eredivisie. Minimaal 22 meer dan elke andere speler sinds zijn debuut. Dus uh, wat betreft kansen voorbereiden doet hij het verschrikkelijk goed. Uh, dat zie je ook aan alle kansen die hij creëert. 138 nu. De laatste Eredivisie speler die dat deed was Christian Eriksen ook 138 in 2012-2013. Dus ja, je kan hem stiekem ook wel misschien een beetje daarmee gaan vergelijken. Als je kijkt wat hij allemaal doet, hij schiet het vaakst van alle spelers in de eredivisie, creëerde dus de meeste kansen, veroverde ook het vaakste bal, dus ook daarin blinkt hij uit 280 keer. En hij drillde ook vaker dan, dan elke speler. Dus fantastische cijfers. Ja, kritiek is vaak zijn balverlies natuurlijk, dat hij dat te vaak doet. Klopt ook, leidt ook bij far het meeste balverlies van iedereen 1022 keer. Maar als je kijkt hoe vaak hij de bal heeft, is dat ook veel vaker dan elke andere eredivisie-speler. Ja. 3200 keer de bal gehad. Dus ja. Dat je hem dan ook wel eens verliest is logisch. Procentueel gezien valt ook reuze mee. Die doet helemaal niet veel meer dan, uh, dan de andere spelers. Bijvoorbeeld een Jaren of een, of een Qwas Verliezen procentueel gezien vaker de bal dan, dan zie ik. Hm. Dus ja, het zijn fantastische cijfers. Zoals ik zei, hij schiet vaak. Hij scoort misschien nog wel iets te weinig. Daar zou hij nog aan iets, uh, iets aan kunnen werken. Negen treffers dit seizoen. Dus dat, dat, dat zou nog iets omhoog mogen, dat rendement. Maar verder is hij dus. Hij blinkt overal in uit. En ook, in, ja, ook weer vandaag een paar passes. waar uiteindelijk een do doelpunt uit kwam. Die mm -hmm. lange bal op Hunter daar die hij doorkopt, waar waar Kluivert uit scoort. Ja, dat is ook een fantastische paas. Dat gaat niet als een kans of als een assist. Maar zo belangrijk voor dit Ajax is ze uh, zeker terecht uh, verkozen tot beste Ajax-speler in ieder geval van het ja. seizoen. En op weg naar de Gouden Schoen? Ja, hij, uh, telegraaf uh, het klassement. Volgens mij staat hij op dit moment bovenaan. Dus dan. Uh, dan word je de beste speler van de Eredivisie. Ja, ja duidelijk. Um, het topscorerslijstje, je zegt van hij, hij scoort nog uh, erg weinig. Ja. Wat, dat was negen, zei je? Ja, negen, negen treffers. Negen treffers. Als we kijken naar wie... wie, wie Jaan Bak staat nu bovenaan met, met 18. Klopt. Maar die lijst wordt nog wel interessant uh, voor uh, volgende week. Voor die laatste speelronde natuurlijk. Want het ligt volgens mij historisch dicht bij elkaar, hè? Zeker. We hebben dus Jaan op 18. Ik noem even uh, de top. B Bjorn Johnson op 17. Lozano op 17. Uh, Weghorst en Sol en Berghuis op 16. Dus ja, eigenlijk kunnen die nog wel echt gaan strijden om die topscore-titel uh, de laatste speelronde. Dus dat wordt spannend. Wat wel opvallend is, is die 18 treffers dat zijn eigenlijk helemaal niet zoveel. Jurgensen natuurlijk vorig seizoen topscorer met 21 doelpunten. Als je kijkt over de laatste 10 seizoenen was het gemiddeld 27 treffers voor de topscorer van de RIV. Ja. Dat keldert wel echt. Ook veel buitenspelers in het lijstje, dus dat is wel een interessante ontwikkeling. Toch vaak ook buitenspelers die nu meer doelpunten maken dan de echte spitsen. Ja, dat, dat is de oorzaak. Er zijn niet echt meer spitsen. Er zijn gewoon meer, meer, meer spelers in een team die een doelpunt kunnen maken. Ja, precies. Nou ja, als Ik vond PSV een ja. mooi voorbeeld met Luc de Jong... die misschien niet zoveel scoort, maar wel heel erg belangrijk is in het aanvalspel. En dat Lozano daardoor ook juist wat hmm. beter kan renderen... dan als daar een pure afmaker zou staan. Ja. Ja. En uh, uh, Johnson die wilde vanmiddag natuurlijk die penalty maken. Anders ja. had hij beter aan kop gestaan. Die zal niet blij zijn, denk precies. ik. Precies. Nee. Precies. Nou ja, uh, logisch ook, want die uh, uh, nam hem. Die nam hem tot nu toe elke penalty bij Ado Den Haag. Die gingen er ook allemaal in. Ja. Uh, dus ja, op zich uh, logisch dat hij hem niet mocht nemen. Maar ja, aan de andere kant, hij is heel goed bezig. Hij is echt een, een sprint aan het inzetten om toch nog topscoord te worden. Ook opvallend hè, van Ado. Uh, maar ja, zeven treffers in de laatste acht wedstrijden. hadden dus acht kunnen zijn, maar Groenendijk uh, die besloot anders. Ja. Goed, je blijft nog even zitten, want zometeen uh, gaan we het uh, nog hebben over bijvoorbeeld... Uh, Twente? Twente. Twente, daar gaan we het over hebben. Ja. Of jij in de cijfers ook... Uh, terugziet of het inderdaad nou zo slecht was en of er misschien nog hoop is in de eerste divisie. Dat allemaal zometeen in onze top 5, waarmee we zometeen gaan beginnen en dan gaan we het hebben over NAC Breda. We've had some fun. en uh, Stuck With You, 14 minuten over 10. Het geluid vanuit uh, Noord-Spanje bij Depo tegen uh, Barcelona. En die houdt kap. Ja, het is uh, opvallend hoor. Zo makkelijk als Barcelona in de eerste helft speelde. Makkelijk op 2-0 kwam. De dertigste van Messi was de 2-0. En dan laten ze zomaar uh, uh, Deportivo La Coruña terugkomen... En het staat dus 2-2 op dit moment. En Deportivo in de tweede helft veel beter dan Barcelona. Maar nu komt Barcelona eruit met natuurlijk Messi. Messi gaat lopen met de bal, speelt hem binnen door naar Suarez. Suarez in het strafstopgebied. Suarez gaat er langs en schiet hem dan in het zijnet. En dat was een goede kans voor Barcelona. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Want de tweede helft is helemaal voor Deportivo La Coruña. Ik zei het al, zo goed als gedegradeerd. 28 puntjes op de 18e plaats. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigt al in een 4-0 overwinning voor Barcelona. Dat was in Camp Nou. En Barcelona 83 punten. En ook zo goed als zeker kampioen. Maar dat willen ze vanavond worden. Uh, ja, gelijk spel is al uh, voldoende. Maar Valverde, de trainer, heeft gezegd: hoe sneller hoe beter. Gewoon kampioen worden, dat is prettig. Maar volgens nog doet uh, de ploeg van Zeedorven uh, dus goed. Eén bekende naam in de ploeg van Zeedorf: dat is Kroon Deli. Die heeft ooit nog bij Ajax gespeeld. 73,5 minuten gespeeld. Deportivo La Coruña 2, Barcelona 2. Korte verdien, mooie tijd om te beginnen met onze top 5. Uh, daarin beginnen we met Nak Breda, dat zich zo goed als zeker veilig heeft gespeeld. Nummer 5. Nak Breda opent de jacht op nog een jaar eredivisie voetbal. Dat hebben ze compleet in eigen hand. Slecht nieuws voor Roda en Sparta, want NAC komt op 1-0. Het is een schitterend doelpunt van Fernandes. Hij krijgt de bal net buiten het strafschopgebied aangespeeld en dan haalt hij uit met zijn linker. En die bal die vliegt me daar in de bovenhoek. Het is een prachtig doelpunt. Een lekker begin van deze wedstrijd. Maar de afval is bal tevreden. Ook een goal. Ook een schitterende goal vanaf een meter of 25. Ja, ik, uh, ik raakte hem goed. NAC gaat winnen en mag feestvieren, want ook volgend jaar Eredivisie in Breda. Ja, vandaag geen avondje nak, maar wel een veelbewogen middag. De club uit Preda speelde zich zo goed als zeker veilig. En meteen daarna werd bekend dat de trainer, Stijn Vreven stopt. Hij liep nog een eerder rondje door het stadion... na de 3-0-overwinning op Heerenveen. En daarna gaf hij toe dat hij daarmee... definitief afscheid van het publiek heeft genomen. In principe was het een afvredenronde, ja. Want? Je gaat weg? In principe wel, ja. En Je zegt in principe. Uh, waar hangt dat vanaf?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 ...doelen zeker bereikt heb. Hè. Ik kreeg anderhalf jaar de tijd om te promoveren. Op anderhalf jaar tijd ze we gepromoveerd. En we hebben nog niet officieel, maar toch bijna het behoud bewerkstelligd. Dus ja goed, het is een mooi verhaal voor mij geworden, NAC. Stijn Vreven, we hebben aan de lijn de oud-speler van NAC Breda... ...Pierre van Hoydonk, tegenwoordig ook analist. Goedenavond, Pierre, om even te beginnen Hallo. over Vreven. Is het jou verbaasd dat hij weggaat nu? Uh, nee, toch, toch niet. Uh, er was in het Bredaas al wel, uh, wel enige weken ja, ze het gerucht. Uh, ja, dat men bij NAC uh, zou hebben besloten dat, uh, om niet verder te gaan met Freven. Uh, met ja, dat. Maar uh, dus jij zag het wel aankomen. Dat, ja. Nou ja, de, de, de, kijk de prestaties die. Ja, er waren niet legt. Ik bedoel, je kan daar uh, kritische noten bij plaatsen. Uh, of een positieve. Maar ja, uh, als NAC uh, erin blijft. Dan, uh, en dat was de doelstelling. Dan heb je het, uh, heb je het goed gedaan. Uh, maar ja, ik denk dat met name toch uh, de drie keer dat hij dat is weggestuurd. Uh, ja, op een manier die. Uh, ja, vind ik ook als trainer zijnde niet echt, echt goed voor je is. Je bent niet de rust zelf, je hebt jezelf niet uh, uh, onder controle. Hij is in België, is hij zes keer weggestuurd. Ja, dan uh, lijkt het wel iets structureels, structureels te zijn. Ja, passie mag je hebben, maar dit sloeg een beetje, een beetje door uh, wat dat betreft. en uh, Hij staat dus op die manier niet voor de waarde die NAC wil uitstralen. Zo, zo lijkt het tenminste een, een beetje. Toch uh, heeft hij wel wat toegevoegd aan Nak- Breda, lijkt mij zo. Kun jij proberen te omschrijven wat het is? Uh, nou ja, allereerst zeg jij dat, hè? Ja, nou ja, goed. Hij, hij, hij, hij bereikt resultaten, dus hij, hij, hij voegt iets toe wat er niet was. Is dat dan misschien die passie? Dat bedoel ik te zeggen, hè? Of vind je dat hij helemaal niks ja. heeft toegevoegd? Dat mag ook. Nee, nee, jawel. Alleen ik was, uh, ik was eigenlijk heel erg benieuwd wat jij uh, zou gaan zeggen. Nou, ik, ik wil wel maar... zeggen. Ik denk dat hij inderdaad door zijn gedrag wel wat heeft losgemaakt bij die spelers. En wel passie in die ploeg heeft gebracht wat je nodig hebt om, uh, om, om, om te overleven. En uh, om, om strijd te leveren op het veld. Hij is er alleen een beetje, beetje tussen aanlangstekens in doorgeslagen. Dat is mijn mening. Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat zou hij hebben kunnen toegevoegd... Uh... We denken altijd wel dat, uh, en dat was er dit seizoen ook... er enorm groot verschil was tussen nak thuis en nak uit. Uh, passie uh, tonen uh, in Breda... Uh, met 18.000 uh, doldwazen, fanatieke supporters achter je... dat, uh, dat is niet zo moeilijk. Uh, maar de resultaten in die uitwedstrijden... die uh, waren nou niet echt over, uh, om over naar huis te schrijven... Uh, maar ja, hij is een uh, uh, enorm gedreven trainer die, uh, die dat wat laat blijken. Uh, mm -hmm. uh, ja, en en ik, ik durf nou niet te zeggen van uh, die passie dat komt door deze trainer. Nou, nee, toch niet. Nee, um, het is een worsteling geweest uh, dit seizoen. Ze zijn bovengekomen, daar zal je ongetwijfeld blij, uh, blij, blij mee zijn. W wat verwacht je van het volgende seizoen? Nou, dat weet eigenlijk niemand in Breda. Omdat je uh, weer afhankelijk gaat zijn van welke spelers er van uh, Manchester City uh, jouw kant op komen. En ja, uh, de vrees is dat, dat bijvoorbeeld een Garcia, die uh, voor zijn tweede seizoen uh, uh, bij NAC speelde, uh, ja, dat hij nu een andere etalage gaat krijgen uh, om uh, zijn kunsten te vertonen en zo wat financieel aantrekkelijker te worden... voor, uh, voor een eventuele verkoop uh, bij City uh, op termijn. Nou, uh, Angelino, daar uh, schijnt toch ook wel aardig wat interesse voor te zijn. Nou, uh, deze spelers, dat waren de twee beste spelers van nacht dit seizoen. Nou, die, die zullen we waarschijnlijk uh, helaas niet, niet terug gaan zien in, uh, of in het nieuwe seizoen. Nou, en ja. Wat ga je daarvoor terugkrijgen? Ja, dat... dat ik, als jij het weet, weet ik het ook. Nee, het, is, nee, uh, geen idee. Het, het is hoop en, en wat dat betreft uh, ja, zal ook de nieuwe trainer weer, uh, weer opnieuw moeten beginnen. Ja, ja. Nou, het klinkt, je klinkt een beetje alsof je het niet eens bent met die constructie. Zit ik dan goed? Nou ja, het is, het, je kan op basis van uh, uh, een bepaald beleid uh, kan je langzamerhand uh, stapjes naar boven maken. Hè? Spelen, scouten en, en, en die aantrekken. Ja. En dat je wat, uh, wat waarde creëert. En als jij dan de vraag stelt van wat denk je voor ons seizoen. Dan kan ik jou daar wel een, een wat beter, beter beeld uh, over geven. Omdat ik weet welke spelers er uit de contract lopen. Uh, welke spelers het zo fantastisch gedaan hebben. Uh, dat ze misschien verkocht worden. Nou, mm. En de rest die, die, die blijft gewoon hetzelfde. Dus dan, dan zijn de wijzigingen die zullen veel, uh, die zullen, uh, veel kleiner in aantallen zijn dan uh, dat het nu het geval zou zijn. Ja, heb je voorkeur? En dat, voor... maakt het, en dat maakt het onzeker. Ja, tot slot, heb jij voorkeur voor een bepaalde trainer? Nee. Niet? Maakt je niet uit? Nee. Nee, nee. Voorhand uh, uh, denk ik dat, je, dat, je, uh, dat er genoeg trainers beschikbaar uh, waar zijn die hebben bewezen: uh, ja. Het, het, het goed en, en nogmaals, uh, ook dat zegt niks. Maar die al wel een paar clubs achter, achter de naam hebben. Ik denk dat dat toch wel lekker is. Ja. Op het moment dat je training wordt van NAC. NAC ja. is geen gemakkelijke club. Dus uh, ja. ja. Maar goed, ze hebben zich veilig gespeeld. Dus ik kan me voorstellen dat jij er in ieder geval een biertje op drinkt. Ja, nou, dat, uh, dat klopt. Maar uh, ik had liever gezien dat het ietsjes eerder was gebeurd ja. ik bedoel, uh, laatste weken was het uh, uh, toch een beetje hangen en wurgen en, en uiteindelijk was het vandaag wel heel erg goed, dus dat was, uh, dat was leuk om te zien, maar ik, moet, uh, ik moest nog naar Hilversum, dus uh, dat beetje dat uh, haal ik uh, binnenkort wel in ja. oké, okay. goed, dankjewel Pierre van Hooydonk oké, oh. okay, graag gedaan Gaan wij weer naar uh, Camp Nou? Nee, naar nou, Camp Nou. Uh, nee, natuurlijk niet. We gaan naar het noorden van Spanje met Depor. uh, bij Deport. Bij Deportivo tegen Barcelona. Ik hoor gejuichen, Andy. Ria Tor is het in uh, Galicië. Het is uh, een schitterende, typische Barcelona-goal. Echt tik, tik, tik, tik, tik. Met name Suarez-Messi. Suarez-Messi. Messi aan het eind. Hij maakt zijn tweede van uh, de avond. Oftewel 3-2 voor Barcelona. En dan is het... Uh, Kampioenschap wel zo goed als binnen. Nog acht minuten te gaan. Maar wat een aanval zich. Terwijl uh, Deportivo La Coruña best uh, lekker aan het spelen was. Maar Messi die laat even wat dingen zien. En vindt dan uh, Suarez. Krijgt hem in het strafschopgebied, Pasen terug. En uh, passeert dan de keeper echt geweldig gedaan. Door uh, Lionel Messi en uh, Suarez. En zo leidt. Barcelona met 3-2 tegen Deportivo La Coruña. En uh, gaan ze de dubbel pakken, want voor de 30ste keer de beker vorige week. En dit wordt de 25 ste titel voor Barcelona. Barcelona leidt met 3-2 tegen Deportivo La Coruña. Ja, mooie afscheid ook van uh, Iniesta om met een kampioenschap de club te verlaten. Zo de laatste minuten komen we natuurlijk uh, terug bij Andy. Uh, bij we gaan even contact zoeken ook met Barcelona om te praten over dat kampioenschap. Gisteren vierde Jong Ajax het kampioenschap in Amsterdam. Vanmiddag kon er nog een... De Amsterdamse ploeg de lands titel pakken. Geen voetbalclub, maar een handbalclub. Nummer 4. We zijn los voor het tweede duel. Om de landstitel van Nederland. Vorig jaar dus een prooi voor VOC. Diona Houser vanaf 7 meter. En zij brengt het verschil op 6. Maar liefst aan het begin van de tweede helft. Er zijn pas 8 minuten gespeeld. Kijk eens, mooi sprongspot. Ziet daar de ruimte. En eigenlijk als je naar het hele seizoen kijkt. is Amsterdam gewoon net iets beter. In die gezellige hal in Amsterdam-Noord. Daar is het moment. Hier is het helemaal zeker VOC opnieuw kampioen van Nederland. Kijk eens naar die vreugde bij Dione Housier... die dus afscheid neemt met een titel. Tweede landstitel op rij voor VOC. De Amsterdamse club was in de tweede finale wedstrijd met 31-23. Veel te sterk voor Het was een beetje moeizaam, maar na een prima tweede helft... kon het feest in Amsterdam-Noord uh, losbarsten. Toptalent, 18 jaar Dione Housier. Nou, Het is een gekke huis zo te horen op de achtergrond, Dione. Ja, zeker weet het, het feestje gaat los. En uh, ik denk dat het ook wel mag naar zo'n wedstrijd. Dat je gewoon uh, dik wint van de en dat in twee wedstrijden. Ja, dan kan je alleen maar trots op zijn als team. Ja, maar ik hoor helemaal niks. Waar ben je? Nee, ik sta nu momenteel even buiten. Maar uh, binnen het café dan, uh, daar gaat het feestje flink los hoor. Oh. oh, vertel even, hoe gaan jullie los? Nou, uh, heel hard. <laughs> ja, sta je op biljart? Dat soort dingen? Oh ja, ja, ja, ja. Zeg, um, sinds 2009 worden de landstitels een beetje verdeeld hè, tussen VOC en Dalsen. Wat zegt dat ja. over de Nederlandse competitie? Ja, dat de Nederlandse competitie toch niet uh, mega sterk is. En dat elke keer is het of VOC en en uh, dit jaar weer hetzelfde. En uh, ja, het is wel zonde dat er dus niet heel veel weerstand is in deze competitie. Quintus komt nog altijd nog aardig in de buurt, maar uh, die haalt elke keer net niet. Dus uh, ja, het is zonde, maar ook wel weer mooi. Ik vind het wel weer mooi om weer tegen Dalfsen te strijden... dat je hem uiteindelijk gewoon uh, na zoveel jaar in Dalfsen... Uh, nu gewoon uh, twee keer al bijpakt. Ja, kan me er iets bij voorstellen. Je klinkt ook echt, uh, je klinkt ook echt blij. Uh, is dat mede de reden ook dat je uh, kiest voor de Deense competitie? Gewoon om wat meer competitie uh, te hebben en zelf beter te worden? Ja, zeker waar. Daar is gewoon elke wedstrijd is spannend. Dus dat uh, bleef je natuurlijk. Elke wedstrijd anders. En hier in Nederland is zeker niet elke wedstrijd spannend de top drie... Wedstrijden zijn spannend, maar alles daaronder weet je eigenlijk al wel dat je dik gaat winnen. Ja. Dus ik denk dat daar in Denemarken weer een hele nieuwe uitdaging ligt. Een hele an heel ander niveau natuurlijk. Dus uh, dat ik daar zeker weer stappen kan maken. Maar je bent pas 18 en dan ga, je, ga je dan alleen in Denemarken wonen? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, ja, dat is nog niet helemaal rond. Misschien, uh, waarschijnlijk ga ik met iemand samen wonen, dus dan uh, val ik niet helemaal alleen in mijn gat. Hm. En uh, ja, natuurlijk, dat zal even switchen worden: ander land, andere taal. Maar ik denk dat het ook weer een hele mooie uitdaging is uh, ja, die je daar uh, aan kan gaan. Ja, maar je kan ook met een Nederlandse gaan samenwonen, hè? Dat scheelt dan weer qua taal. Ja, maar helaas zitten bij mijn club geen Nederlander, dus uh, dat gaat een beetje moeilijk. Oh, oké. Okay. Nou, mooi, dan weten we dat. Want je doet heel schimmig, hè, over die club. Ja, morgen wordt het bekendgemaakt, dus tot die tijd hou ik het uh, nog een beetje voor mezelf. Mijn team daarin wel. Mm. Maar uh, ja, morgen weet uh, iedereen vast wel meer. Ja, want Odense en Esbjerg worden het dan niet, want daar het, spelen Tess en Estefana. Yes, dat klopt. Ja, dus die worden het niet. Die kunnen... Wat is nou de derde grootste club van Denemarken? Ja, zeg hem maar. Nee, ik vraag het. <laughs> nou, Kopenhagen doet het ook goed op dit moment. Ja, dat is de derde en, club. Dus uh, van mij mag Ja, je... wie weet. We ja. gaan het zien. <laughs> Laten we zo zeggen, de kans is groot dat je in Kopenhagen gaat spelen. Zit ik er dan ver af? Ehm... Um... Ja, geen idee. Voor mij een, een beetje voor u een vraag. Ja, ja, nou je doet het heel goed. Ik probeer het op allerlei manieren, maar je, je knakt niet, zo te horen. Nee, helaas. Ja. Is de mooie stad er eigenlijk? Kopenhagen? Nou, Kopenhagen gaat hem... Uh... Ja, dat weet we eigenlijk niet, hè? Dat gaat <laughs> morgen bekend worden. <laughs> Oké, okay, ik geef op. Um, <laughs> was het eigenlijk vandaag de laatste voor, voor VOC? Want je speelt nog de bekerfinale hè, tegen Quintus, geloof ik. Ja, yes, dat klopt. En die zal in Almere zijn. Dus dit was mijn laatste thuiswedstrijd bij VOC, ja. Ja, ja. Eh, wat voor, met wat voor gevoel neem je dan afscheid? Ja, het is toch wel lastig. En ik denk dat besef uiteindelijk pas later komt. Maar vooral echt wel dat je gewoon je laatste wedstrijd zo mag spelen... dat je gewoon de ze dik inmaakt. Ik denk dat je niet echt uh, mooier kan afsluiten. Nou, nou ja, kan wel mooier. Gewoon door de beker te pakken en dan vervolgens uh, gekozen worden... tot uh, de beste speelster in de competitie. Kan ook nog. Ja, dat zou leuk zijn, zeker. En uh, we gaan zeker alles om, aan doen om uh, die beker ook nog te winnen. Van minder doen we het echt niet dit jaar. Hmm. En uh, ja, die andere prijzen zien het vanzelf. Uh, maar we gaan zeker nog vol die beker uh, om die beker strijden. Ja, snap ik. Oké, okay, nou, gaan we weer naar binnen. Wat ga je doen binnen? Flink feesten. <laughs> <laughs> dat dacht ik al. Geniet ervan, hè? Dankjewel, komt okay, goed. Oké, dag. Doei. Doei. gaan we weer naar uh, Andy Houtkamp. De slotminuten van depot tegen Barcelona, Andy. Ja, weer schitterende goal van Barcelona. De derde van Messi, een het dus. En ook de derde assist van uh, Suarez. Weer zo'n aanval op zo'n Barcelona. ik kan het niet anders noemen. Uh, kort getikt in het strafschopgebied. Na elkaar. En ja, dan uh, weet uh, Su uh, Suarez... Blind Messi te vinden. Die scoort zijn 33ste in deze competitie. En uh, Sa uh, Salah, weet je wel, van Liverpool, die heeft er 31. En dat is er ook wel belangrijk voor de gouden bal. Uh, waar uh, daarnaar gekeken wordt. Maar nog veel belangrijker. Barcelona staat op het punt van kampioen uh, worden. En Deportivo La Coruña gaat degraderen. Want we hebben nog anderhalf minuut te gaan. Plus extra tijd in Rijsdor. En dan is het uh, over en uit voor Clarence Seedorf en zijn Deportivo La Coruña. Goed, um, ja, over uh, het kampioenschap van Barcelona gaan we doorpraten. We staat op 3 in onze top 5. Uh, heb je ooit op, uh, in een top 5 uh, gezeten, Edwin Winkels, eigenlijk? Die staat op 3. Ik in een top 5. Ik, ik heb nog nooit wat gewonnen in mijn <laughs> leven. Uh, en in een top 5 al helemaal niet, denk ik. Nee, nee, nee, nee. nee nou ja, goed. Um, Barcelona wel. Uh, voor de 25e keer ja. kampioen van Spanje geworden. Dat is mooi. Um, nu dus uh, horen we de tussenstand 2-4. En die blijft erbij als er wat gebeurt. Dan horen we het. En ook als het laatste fluitsignaal is geweest. Wat, wat voor een, uh, een bijzonderheid uh, is, is dit, uh, die 25e? Hoe wordt daar in Spanje tegenaan gekeken? Nou, meer dan de 25ste, wat, wat op zich al heel veel is. Uh, is vooral die, die. Er wordt toch een beetje gekeken naar die hegemonie van de, van de laatste 10 jaar eigenlijk. Hè. Sinds, sinds Guardiola uh, het sokje van Frankrijkheid overnam. Rijka deed het al goed met twee titels, toen twee jaren niks. En sindsdien. Uh, Even was alleen maar gewonnen. Zeven titels in de, in de laatste tien jaar. Zes keer de Copa de Rey in die tien jaar. Waarvan de laatste vier jaar achtereenvolgend. Uh, wat minder in Europa. Dat weet we ook wel. Nu, nu he, voor de derde achtereenvolgende keer uh, uitgeschakeld voortijdig. Geen finale spelen. Geen kans de Champions League te winnen. Uh, dus het is een beetje twee leden. Van ja, fantastisch in eigen land. Zij zijn. Uh, Real Madrid enorm genaderd. Uh, je had het over 25. Uh, toen Johan Cruijff uh, daar trainer werd... Uh, had Barcelona nog maar uh, 10 titels gewonnen. Tien hm. Spaanse kampioenschappen. Er stond Real al op 25. En sindsdien zijn ze toch flink wat dichterbij gekomen. Dus, uh, Real Madrid heeft er nu 33 en Barcelona dus 25. Uh, ja, het is dus vooral de overmacht. En ondanks een nieuwe trainer... waar toch veel kritiek op geweest is. Een beetje de loop van het seizoen. Andere manier van spelen... Uh, Doet hij toch, een, een dubbel. En vroeger was dat heel bijzonder. En tegenwoordig lijkt dat voor Barcelona inmiddels heel gewoon. Ja, maar wat maakt deze titel... Uh, terwijl we nog anderhalve minuut van die titel afzitten... wat maakt deze titel dan zo bijzonder? Heeft het ook met iets nou, te maken ja. bijvoorbeeld? Ja, elke titel is bijzonder. Iniesta valt net in. De laatste vier minuten mag hij meespelen. Nee, ik, ik denk dat het meer bijzonder is voor Barça voor wat eraan vooraf ging. Uh, ze waren al in de voorbereiding. Nieuwe trainer. Uh, van verder na drie jaar Luis Enrique. En ineens plotseling in augustus vorig jaar... Uh, blijkt uh, een club bereid te zijn om 222 miljoen euro voor Neymar te betalen. Hmm. Die ging naar Parijs toe. En in Barcelona was ineens volledig gehandicapt. Dat was toch de man samen met Suarez en Messi voorin. Uh, zij deden alles al, al drie jaar met z'n drieën samen. Uh, en ineens was hij weg. En moest Barcelona nieuwe spelers gaan aantrekken voor heel veel geld. Dembélé, die gelijk in de, op de derde speeldag al zwaar geblesseerd raakte... en vier maanden, bijna vier maanden niet kon meedoen. Ja. Uh, uh, gelijk daarna in augustus verloor Barcelona vreselijk in de Spaanse Supercup. Met 3-1 thuis van Real Madrid en uit met 2-0. Absoluut kansloos. En iedereen ja. dacht van nou ja, dit wordt dus helemaal niks. En sindsdien hebben ze, hebben ze gewoon behalve die, die 3-0 tegen Roma. Hebben ze geen één wedstrijd uh, nee. verloren. En ook ja. in de competitie niet. Nee, nee. We gaan even naar Ennie, want de laatste seconde. En dan is Barcelona officieel kampioen. Uh, Ennie? Ja hoor, de KWA kan uh, open. Sansa Donida Bekend gebied in de buurt van Barcelona. Waar de KAWA met name vandaan komt. Daar zullen wat flessen van meegenomen zijn. En nu gaan de armen omhoog. Messi en de zijnen. En mooi dat Iniesta nog even mocht invallen. Hij was licht geblesseerd. Maar kreeg eigenlijk een omgekeerde applauswissel. Mocht nog drie minuten in Rijtsor meedoen. En uh, ja, Barcelona pakt de 25ste titel. De dubbel. Vorige week de beker voor de 30 e keer. En nu de titel. Men is blij. Uh, minder blij bij het Deportivo La Coruña. Want Zeedorf en de Zijne zijn gedegradeerd. Ja, wat een contrast. Dankjewel, uh, Andy. Edwin Winkels in uh, Barcelona. Wordt het al normaal na al die, uh, al die titels? Ga of gaan mensen nou, nog wel vieren de vieren nog wel op straat en in de cafés? Niet zo uitzinnig meer, denk ik, als vroeger. Nu zullen wel mensen inderdaad bij de Rambla... bij de Fontein van Canaleta het gaan vieren. Maar vroeger, toen Barcelona echt veel minder won... toen, toen er waren tijden dat ze 14 jaar op een kampioenschap moesten wachten... ja, toen, toen was het volledig uitzinnig. Uh, nu zie je ook de beelden in Riazor van het Barcelona-publiek. Ja, ze zijn blij. Uh, maar inderdaad, het begint er wel een beetje bij te horen. De generatie supporters van nu, de jonge mensen... Uh, die zijn enorm verwend geraakt. Natuurlijk met Messi, die de allergrootste is. En vanavond ook weer met die hat uh, een einde maakt... Aan, aan toch wel een spannend momentje... Mm. Um... Dus dat begint wel. Maar ja, ze zullen het ook vieren. Valverde, de coach gisteren trouwens. Je vroeg net, wat is er ook bijzonder aan? En die noemde toch ook een ander ding wat wel meespeelt dit seizoen. Dat is die eerste de aanslag in Barcelona. Toen werd Barcelona verplicht te spelen... terwijl ze eigenlijk liever niet hadden willen spelen. Zo kort na die aanslag met 14 doden. En die enorme politieke onrust natuurlijk. Heel Spanje dat tegen Catalonië is... omdat ze daar de onafhankelijkheid wilden spelen als Piqué... En kritiek over zich heen heeft gekregen, ja, ja en dat is voor, voor, voor zeker voor de supporters van Barcelona uh, toch wel iets extra's en dat gaan ze dat zul je zien volgende week zondag is thuis de Klassico tegen Real Madrid uh, dat gaan ze natuurlijk enorm laten blijken uh, die on, wilde om onafhankelijkheid en dat dit Barça uh, wat helemaal niet meer zo'n Catalaans Barça is bijvoorbeeld als onder Guardiola maar dat dit Barça hun Barça uh, toch weer de beste van Spanje is geworden ja en die Eerhaag die normaal gesproken voor de landskampioen he, wordt gehouden... die zal er door uh, Real volgende week niet zijn, denk ik, of wel? Nou, Zidane, de coach, heeft al aangekondigd... dat hij daar helemaal niks voor voelt en dat ze dat dus ook niet zullen doen. Valverde begon er ook gisteren over. Hij zei, ja, hij zei, dat is zo jammer. Hij zei, door deze grote rivaliteit tussen twee clubs... wordt gewoon iets wat heel normaal was. Je, je eert je tegenstander klaar. Wat voor... Hè, wat, wat, moet je er dan moeilijk om doen? Ja. Uh, en Real Madrid dat zondag waarschijnlijk al geplaatst is... voor de finale van de Champions League. Dus wie weet gaat er deze week nog iets gebeuren... dat Real zegt van, uh, weet je wat jongens... Uh, we gunnen Barcelona die, uh, die erehaag. Wij zijn benieuwd. Dankjewel weer uh, voor nu... Zijn winkels was dat vanuit Barcelona zometeen de nummers 2 en 1 uit onze top 5 de Formule 1 en de degradatie van FC Twente. Solo in tu Yo esos besos que te dar. A mi no me importa. que con él. porque sé que Con poderme ver, mujer, wat vas a hacer? Decídete pa ver si te quedas o te vas, si no, ik no me busques mee. Si te vas, yo también me voy.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 We're mm -hmm. mm -hmm. Duel El Corazon van Enrique Iglesias. Door naar de nummer 2 in onze top 5. De Grand Prix van Azerbeidzjan. Nummer 2. Wat gebeurt hier toch allemaal? Het is nauwelijks bij te houden. Max stappen weer op de vierde plaats. En dat komt omdat hij, uh, Ricciardo uh, is voorgebleven in een onderling nogal pittig duel... Dan een flink gat ten opzichte van Verstappen en Ricciardo, die nu tegen elkaar aanrijden. Verstappen en Ricciardo, raken elkaar. Oh, wat een drama bij Red Bull. Het had al veel eerder fout kunnen gaan. Ze hebben het altijd weer gewoon heel slecht gedaan wat betreft het belang voor het team. Ze komen nu over de finish. Het zwart-wit geblokt wordt gewaard, wordt gezwaaid. Hamilton wint voor Rijkonen. Pérez wordt derde. Lewis Hamilton heeft uh, tijdens de zeer boeiende Grand Prix van Azerbaijan... zijn eerste race van, uh, van het jaar uh, gewonnen, van dit seizoen. Um, voor Red Bull eindigde de wedstrijd in een groot drama. Max Verstappen vlogen samen met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo vanaf. Louis Dekker in Baku. Um, dag Louis, goedenavond. Ja, waar moeten we beginnen? Zullen we dan maar met de Red Bulls beginnen? Vertel even wat er gebeurde. Ja, laten we maar met het eind beginnen. Want dat was wel echt het venijn en eigenlijk dacht iedereen al, de hele race... die zitten zo dicht bij elkaar, Ricciardo en Verstappen. Ze zijn zo hard aan het knokken. In het Engels zeg je dan... it was an accident waiting to happen. En het gebeurde ook. Ricciardo probeert in te halen voor de zoveelste keer. Ziet een gat, duikt erin... en knalt vol op de achterkant van Verstappen. Met bij benadering... ik denk ongeveer 330 kilometer per uur. En ze parkeren hem allebei... Nou, parkeren is niet echt het woord. Maar ze belanden allebei in een bocht waar je in de eerste of de tweede versnelling doorheen moet. Vol gas, in elkaar gehaakt. Het was alsof Ricciardo de taartschip was die onder de auto van Verstappen ging schuren. En uh, ja, het was klaar met beiden op in één klap. Het allerergste wat kan gebeuren bij een team is dat teamgenoten elkaar er vanaf beuken. En het ja. is gebeurd daar. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk. Uh, wie is de schuldige? Maar daar zijn de meningen nogal over verdeeld, geloof ik, hè? Ja, ja dat, dat is maar net hoe je het bekijkt. Het team heeft inmiddels besloten... we hebben twee schuldigen en we geven ze allebei 50%. De coureurs hebben met elkaar overlegd. Verstappen en Ricciardo, we gaan niet meer naar elkaar, naar elkaar wijzen. Dit is gebeurd, het is vervelend, maar we komen er wel weer bovenop. En voor de rest heeft iedereen, iedereen een mening. Uh, Niki Lauda bijvoorbeeld, een van de coryfeeën, Die iconen van de sport. Hè, nu uh, oud-wereldkampioen, nu verbonden aan top topteam Mercedes. Die zei, oh het is heel simpel. Als ik de teambaas was, zou ik nu Verstappen 70% van de schuld geven. Ricciardo 30%. En dan trek je iets van zijn salaris af. Van allebei bij voorkeur de 1,70% de andere 30%. En dan is het probleem opgelost. Nou ja, zoveel meningen, zoveel oordelen. De waarheid is uh, dat de coureurs het eigenlijk alleen maar zelf weten. Hm. En het is hen overkomen, het is de coureurs overkomen. Ik vind het zelf wel verbazingwekkend... dat de teambaas, Christian Horner, zijn coureurs de schuld geeft. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, als je dit ziet gebeuren... en eigenlijk iedereen om het team heen ziet, dit wordt een probleem... moet je dan niet ingrijpen. Moet je dan niet een van de coureurs even voorrang geven. Dat heeft hij niet gedaan. En dat is wel een uh, omstreden besluit. Eigenlijk het besluit om niets te doen is omstreden. Laten we even naar Max Verstappen gaan luisteren. Die zegt dat dit incident niet tussen hem en Ricciardo komt te staan. Luister. Natuurlijk, we balen allebei natuurlijk dat dit gebeurt. Maar uh, geen problemen, niks. Ja, we moeten er ook niet te traumatisch over doen. Maar het is dus, uh, natuurlijk jammer dat het gebeurt. En het moet natuurlijk niet gebeuren, maar ik denk wel dat we gesprekken zullen voeren. Maar uh, uiteindelijk uh, leren we er ook van. En uiteindelijk, uh, ik denk niet dat dit nog een keer zo zal, zal gebeuren. Ja, Max uh, downgraded het een beetje. Hè? Als we dan horen zeggen, ja, laten we er niet zo'n groot punt van maken. Geen reden tot uh, paniek. Heeft u daar gelijk in? Nou, dat, dat vind ik een wat makkelijke lezing. En daar moet je ook vooral uh, bij optellen... dat die coureurs natuurlijk elkaar hebben gesproken, kort... maar ook van hun teambaas te horen hebben gekregen... joh, als je met de media gaat praten... als je naar de wedstrijdleiding gaat... ga dan ook niet nog een keer elkaar beschuldigen... want het is allemaal al erg genoeg. En dus zeggen zowel Verstappen als Ricciardo... wie er schuldig is... Is, doet er eigenlijk niet veel toe. Het is veel erger dat we al die wereldkampioenschapspunten... in het putje hebben geknikkerd. En dat is ja, wat ze zeggen. Het is vooral wat ze moeten zeggen. Maar het is natuurlijk een, uh, ja, misschien wel de eerste echte grote deuk in hun relatie. En nu ging het nog maar om een gevecht... ...om de vierde plek. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als deze twee heren om de titel gaan strijden. Ze konden heel goed door één deur. Het ging hartstikke goed. Het waren vrienden buiten de baan en respect op het circuit, et cetera, et cetera. Nou, dat zal vast nog steeds zo zijn. Maar dit is wel een kentering. Dit is wel iets wat in de lucht hing en waarvan je nu kunt zeggen... ...ja, we weten het toch al heel lang. Teamgenoten in de Formule 1 zijn elkaars grootste tegenstander. Ja. Ja ja, je moet even wachten tot zoiets als dit gebeurt. Maar het is twee jaar bijna niet gebeurd. En nu gebeurt het wel. En dus is het alle hens aan dek en is het gewoon een hele dikke crisis. Ja. En goed, dan, dan zit jij daar in Baku... die, die wedstrijd te, te volgen. Dan denk je, nou, eh, de spektakel al om, Nu hebben we het wel gehad. Maar toen moest misschien tegen het einde... het grootste spektakel nog komen. Kun je dat samenvatten in ongeveer anderhalf minuut? Ja, het was de vraag... of die race überhaupt fatsoenlijk zou eindigen. Want eh, door Ricciardo. En Verstappen en de brokstukken die overal lagen in bocht 1 kwam de safety car op de baan. Sommigen gingen naar binnen om nog even banden te wisselen, andere reden door. Bottas, de Fin, de teamgenoot van Hamilton, kreeg de zegen eigenlijk in de schoot geworpen. Die dacht, hé, he, eindelijk mag weer een keer, want die wint niet zo vaak en Mercedes wint ook niet zo vaak. En die ging fluitend naar de finish tot weg vijf minuten voor de vlag er een stukje carbon op de baan lag... waar hij per ongeluk net even iets te, iets te snel overheen reed. Hij zag het gewoon niet. En hij snijdt een bandlek en hij strandt. En vervolgens krijgt uitgerekend zijn teamgenoot Lewis Hamilton... een cadeautje van je welste Hamilton. We zijn er aan gewend, die wint bijna altijd, hè? Nou, mooi niet. Is dus een half jaar geleden. Hamilton wint, krijgt een cadeau. Verdiende de zegen absoluut niet, zegt hij ook. Bottas was veel beter. Uh, Wettel dacht drie kwart van de race, de WK-leider, dat hij de race zou winnen. En die verprutst het ook aan het eind met een stuurfout. Dus we hebben een heel merkwaardig podium met Hamilton als verrassende winnaar. En dat is al raar genoeg he, om Hamilton de verrassende winnaar te noemen. Raikkonen die eigenlijk geen, geen deuk in een pak boterreed, wordt tweede. En Sergio Perez, die zien we nooit op het podium... En uh, die wordt derde voor Sebastian Vettel, die die amper zou nog even inhaalt in de slotfase. Dus het was tumult aan alle kanten. En dat is niet zo gek, want dit circuit lijkt een beetje op Monte Carlo, maar dan sneller. En je weet, Monaco, Monte Carlo, daar heb je alleen maar muren. Daar gebeurt altijd van alles. En ja. ook hier alleen, het gebeurde vooral aan het eind. Goed, tot slot uh, kort. Uh, Hamilton neemt nu de leiding in het kampioenschap over. Is die spanning terug? Jazeker, want hij verdient die leiding in het WK helemaal niet. Hij is hartstikke uit vorm en toch de nummer één. En dat heeft hij zelf ook door. Maar misschien is dit wat hij net nodig heeft. De grote verliezer van de dag is Sebastian Vettel. Na nou, misschien de grootste verliezers. Die hebben we natuurlijk net uitgebreid besproken. Die werken allebei voor Red Bull Racing. Maar in het kampioenschap heeft uh, Sebastian Vettel de grootste knal gekregen. Ja, goed. Dankjewel weer voor nu. Goede terugreis uh, aan uh, Louis Dekker. Dan uh, hebben we nummer twee gehad. En dan blijft er zoals te doen gebruikelijk nog eentje over. En op één natuurlijk de grootste verliezer van dit weekende. FC Twente. Nummer één. Het heeft ons sowieso dit jaar al niet meer gezien. Ai, ai, ai, ai, ai. De kist is al open en Twente wordt er langzaam ingelegd. Gewoon shit. Gewoon kut. De rouwdienst is nu echt in volle gang voor FC Twente, want het is 3-0 geworden. En Je ziet er gewoon dat de gif nog niet leeg was. De begrafenis wordt al heel ernstig voor FC Twente. Een hele vervelende dag was het al en het wordt alleen maar erger en erger. Dit is wel het dieptepunt. Ja, want FC Twente neemt in stijl afscheid van de eredivisie. 5-0 is het geworden kaartjes gelaan, ja, dat is gewoon doodzonde. Dus uh, sneu is sneeuw, staat. Het drama is compleet voor FC Twente. Ja, we bespreken deze zwarte dag voor Twente met uh, volger Leon Ter Vorden van uh, Tubantia. Dataanalyse Jan Bavink is er natuurlijk ook nog. En met de man die de hoogtijdagen van Twente nog heeft meegemaakt. Zo'n uh, acht jaar geleden, Peter Wisgeroff. Uh, met jou beginnen we, Peter. Goedenavond. In uh, Goedenavond. 2010 landskampioen met Twente. Uh, ook nog de beker. Twee keer Johan Kruijschaal gewonnen, als ik, uh, als ik me goed herinner. En, goed. en dan deze dag. Uh, bedoel, uh, hoe heb je deze dag beleefd? Ja, is, ik denk dat het niet deze dag is. Hè. Het is denk ik een, een aantal weken of misschien een aantal maanden... en dan zie je het gewoon aankomen dat het uh, dan niet goed gaat. En normaal gesproken is het bij een aantal clubs... verwacht je wel dat dat gaat goed komen. Uh, dat was ook bij Twente heel lang het geval. Dat ik dacht, van, ja, die gaan we een keer boven draaien. Maar ja, dat, uh, dat mocht niet gebeuren, dus... Uh... Ja, wel een hele, een hele dramatische dag voor FC Twente. Ja, en dat het ook zo hard is gegaan. Hè? Ik zei het net, 2010 nog landskampioen. Daar was jij bij. Ik neem aan dat, uh, dat niemand daartoe rekening mee heeft gehouden. Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Je wist wel... Uh... Ja, in die tijd natuurlijk uh, was het allemaal top en, uh, en hadden we hele goede spelers. En dat het allemaal wat minder zou worden, dat hadden we allemaal wel verwacht op een gegeven moment. Maar, maar zo'n uh, zo groot verval hadden we niet aan niemand verwacht, denk ik. Nee. Heb je nog contact gehad met andere spelers uit het team van toen? Vandaag? Of, of eerder deze week? Uh, nee, ik heb wel een aantal, eventjes, een aantal dingen gelezen. Ik heb vandaag uh, Eddie Achterberg eventjes gebeld. Uh, daar heb ik nog wel regelmatig contact mee. Meer om sterkte te wensen. Maar, maar ja, eigenlijk wist wel eigenlijk alle twee al van... Ja, dat dat nu vandaag geen zin meer had. Ja, ja. Uh, het kan natuurlijk heel groot als ze eruit zouden gaan degraderen. Maar uh, ja, ik, ik vind het, gewoon, uh, ja, het is gewoon heel erg voor de mensen die er werken. Uh, voor de spelers, voor, de, voor, voor iedereen eigenlijk. Het is, het is een zede uh, voor de supporters. Ja, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Leon ten Voorde ook van uh, Tubantia. Dag Leon, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is um, uh, ja, voor jullie natuurlijk ook een, ook een klap. Hoe heb jij deze dag beleefd? Ja, de, de dag dat uh, je wist dat hij zou komen, zo een beetje. Dat, dat gevoel uh, overheerst er wel. Kijk, uh, je ziet het eigenlijk al, al weken, misschien wel maanden aankomen dat dit uh, uh, uh, zomaar kan gebeuren. Ja, vorige week was het een beetje hoop naar de overwinning van Pets maar toen uh, Sparta zeg maar acht minuten tijd een dag later de winnende goal maakte. Ja, toen viel eigenlijk alles wel weg en ja... Er moest vandaag wel een wonder gebeuren, wil wilde Twente in, in aan hem gaan winnen. En, ja, en als je dan vervolgens uh, met 5-0 van het veld wordt gepoetst, ja, dan heb je ook geen verhaal meer. Dan is er gewoon alles klaar en dan... Um wordt ook gewoon uh, ja, uh, uh, duidelijk waarom deze ploeg is gedegradeerd. Ja. Jan ik nog steeds hier, onze data-analyst. Yes. Uh, Jan, jij hebt ook uh, Twente even door uh, de data-analyse mm -hmm. gehaald. Wat valt dan op? Nou, wat ik vandaag interessant vond, de laatste kans, misschien was de hoop al een beetje weg, maar ja, je wilde toch vol vergaan, vol de strijd erin. En dan wint Twente maar 36 persoonlijke duels. Dat is het laagste voor Twente dit seizoen. Dus ja, die strijd is er niet. En ook aanvallend brachten ze dus echt helemaal niks. Maar zeven balcontact in de 16 van Vitesse, ook dat is het laagste voor Twente dit seizoen. Ja. Dus ja, je denkt dat ze hun laatste stroom aangrijpen, maar ook dat deden ze niet. Nee. Heb, heb je ook gekeken naar het hele seizoen? Heb je daar ook cijfers van uh, of ideeën over? Ja, zeker. Nou ja, uh, laten we beginnen met, uh, met het overduidelijke 20 keer verloren... 8 keer gelijk, dus 28 keer niet gewonnen. Nou, dat zijn verschrikkelijk cijfers. Voor Twente. zo slecht was het nog nooit. En wat opvalt bij Twente is: ze scoren eigenlijk gewoon veel te weinig. Ze schieten best wel vaak staan 9, wat betreft schoten. Maar als je kijkt hoeveel schoten dan een doelpunt oplevert, dat is maar 10,8 procent. Dat is het laagste van alle ploegen. Dus nee. ze zijn er niet scherp in. Als is club scoren met 6 doelpunten. Nou, dat was bij Twente ook nog nooit lager dat iemand minder scoorde. Dus daar is ook een groot probleem voor Twente. Gewoon te weinig doelpunten. Ja, Leon, uh, uh, zie jij dat ook als een probleem? Uh, ja, de data geeft het aan, maar, maar, maar, maar is dat ook je gevoel. Vol gewoon voorin gewoon te weinig daadkracht. Of zat er ook heel veel pech bij? Kan ook, hè? Ja, maar op een gegeven moment is het geen pech meer. Hè? Als, je, als je maar 23 punten hebt en je hebt maar vijf wedstrijden gewonnen... dan kun je, kun je niet meer spreken van pech. Dan is er gewoon veel meer aan de hand. En dat wijzen deze cijfers ook al uit. Kijk, uh, ze, hebben, ze hebben geen, geen topscorer gehad. Uh, ze hebben Tom Boeren gehad uit de Jupiler League topscorer van de Jupiler League vorig seizoen. Ja, die, die heeft de vijf heeft gemaakt. Dat is natuurlijk niet al te veel. En dan komt alles op Assa Idi aan. Die eigenlijk met kapotte knieën heeft gespeeld. Maar de wedstrijd stop. Ja, dan wordt de drukte op hen wel heel erg groot. En ja, ook, ook het gebrek aan weerbaarheid was toch ook al uh, ontluisterend uh, dit seizoen. Ja, elke keer als Tret een tegengoal kreeg, dan, dan stortte de boel uh, helemaal in elkaar. En dat zag je vanmiddag in Arnhem wel. De eerste 40 minuten was er niks aan de hand. Vitesse had nog geen kans gehad. Eén aanstand schot op doel. Uh, de, de keeper doet niks voor de zultste keer. En die bal vliegt erin. En het was 5-0 uiteindelijk. Ja, ja en dan, als je dan blijkt dat je, maar uh, geloof, 36 uh, persoonsbedrijfd uh, per had gewonnen. Of 37 ja dat zegt alles. Deze ploeg die uh, miste vertrouwen, miste geloof en ook ja dat, la dat laatste beetje was toch eigenlijk uitgezogen in die periode van verbeek. Hm. Toen zijn de, zijn de spelers eigenlijk helemaal morgenbeek en ja dat dus heeft zoveel negatieve energie gekost en dan konden ze in die laatste zes wedstrijden zonder weet niet meer ombuiken. Ja, Jan Baaf wil u wat zeggen? Ja, dat vertrouwen is eigenlijk al veel langer weg bij Twente. De laatste 34 keer dat ze op een 1-0 achterstand kwamen, dus die werd er niet gewonnen. Dus er is inderdaad gewoon geen weerbaarheid, maar dat is dus al langer gaande dan de afgelopen weken of maanden. Dus al 34 wedstrijden hm. werd niet meer gewonnen na een 1-0 achterstand. Ja, Peter Wischerof, uh, het is natuurlijk koe in de kont kijken, maar als je nu terugkijkt, hè, wat, wat had er dan anders moeten gebeuren? Ja... Kijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar al een beetje uh, bang was voor een scenario van te weinig kwaliteit. En toen werden een aantal spelers gehaald, met name ook spelers voor die, die er gewoon twintig voor mij, uh, zinnetjes schoten. En toen was ik er al een beetje bang voor. Uh, ik, denk, ik denk dat het te weinig kwaliteit is geweest. Ik denk, uh, net wat, wat, wat ik hoor, persoonlijke duels. Uh, uh. Je hebt verschillende soorten kwaliteit zeg, en technisch zullen die jongens allemaal, allemaal prima in orde zijn. Maar de mentale, mentale kwaliteit is gewoon heel belangrijk. Dat zie je uh, overal. En ja, als je dan zo weinig geweld <laughs> wint in de laatste wedstrijd. Ja, dan zegt dat wel een beetje. Dan zegt dat wel iets, vind ik hoor. Dat, ja. Dan de laatste kans. Ja, dat, ja, dat, dat doet, doet, doet me wel pijn om dat te horen. Ik, ja. was natuurlijk, uh, en ik had natuurlijk een aantal spelers in onze selectie. Hè. We hadden een paar hele goede voetballers. Maar ook een paar spelers die, die altijd wilden winnen. En, en ten koste wat kost. Uh, ja, dat mis, ik, dat mis ik wel gewoon. Ja. Dat mis ik gewoon in de ik, sprak, ik sprak vraag voor de wedstrijd met een uh, ploeggenoot in 2010 van Peter, Theo Jansen. En uh, ja, toen hadden we het ook nog over, over de weerbaarheid en, en de mentale instelling. En hij stelde dat uh, bijna elke wedstrijd in 2011 de, die hij speelde, gingen er gewoon twee spuiten in zijn knie omdat hij anders niet meer kon lopen. En alles voor het resultaat. Uh, uh, ja, dat, dat mis je nu al heel erg bij, bij, uh, bij FC Twente. Ja, ja uh, ze, ze zijn vandaag de wedstrijd geëindigd met vier blessures. Er hadden tien man over. Ja, strompelen dat noodloopt tegemoet. Ja, dat, dat is wel illustratief voor, voor, deze, voor deze selectie geweest. Ja. ja, maar zeker ook als je weet dat je gaat degraderen... dan uh, worden pijntjes ook uh, pijnlijker, ja. hè? Dat, dat zie je oh, vaker ja, in, wel vaker in het, het voetbal. Dat, dat speelt de, natuurlijk de, ook een rolletje. Ja. Uh, even, Leon en Peter, jij kan het ook goed, goed beoordelen... ongetwijfeld in, in die regio. Uh, laat ik met Leon beginnen. Hoe, hoe gaat dat nu uh, wat de sponsoren betreft? Denk je, die, denk je dat die Twente trouw blijven? Ja, dat wordt nog een gevecht, omdat... Uh, kijk, uh, de supporters blijven de club wel trouwen. Uh, de, de, dat weet Peter ook, die heeft dat meegemaakt. Deze club leeft enorm in de regio. Uh, uh, ik denk dat er volgend jaar in, in de Jupiter League... nog wel 18.000 tot uh, 20.000 mensen zullen zijn. Maar wat gaan de sponsors doen? Uh, wij hadden vanavond uh, bij ons op de, op de site uh, van Subantia... een, uh, een interview met, met de hoofdsponsor. Dat is echt een uh, heel fanatieke Twente supporter. Maar ja, uh, die twijfelt ook al of hij onder deze voorwaarden uh, door wil gaan. Dus... Ja, dat wordt nog een heel gevecht. En de, de clubleiding van Twente van geeft morgen uh, vroeg om half elf uh, tekst en uitleg over welke scenario's ze we hebben voor de Juppie League. Ja, dat wordt natuurlijk heel interessant. Want ja, er gaan zijn vallen. Wat gaat er met de leiding zelf gebeuren? Er is heel veel onrust. Komt er die grote schoonmaak die, die eigenlijk iedereen wil hebben uh, rond de club? Ja, uh, het seizoen zit erop voor Twente, maar het, uh, het worden nog spannende tijden. Ja, nou, ik heb vanmiddag geloof ik... Ik dacht dat de algemeen directeur was uh, op uh, Radio 1 uh, gehoord. Die zei dat er hoe dan ook gesneden gaat worden in het budget. Dus ja, dat er wat gaat gebeuren, dat lijkt duidelijk. Oh. Peter, hoe zie jij dat, die, die regio steun? Ja, ik, ik denk wat Leon zegt, de supporters... Uh, ik, ik denk dat het eventjes uh, emoties hè, Want Dan worden heel veel dingen geroepen en, en, en geschreven en gezegd... En... Uh, zoals, ik, zoals ik de supporters van Twente ken en de sponsoren van Twente ken uh, er zullen gegarandeerd een aantal uh, sponsoren opstappen maar ik denk dat het grotendeels uh, ja, blijft achter de club staan ja. Uh, ja, dat heb ik altijd meegemaakt in goede en slechte tijden ik verwacht gewoon uh, dat er ja, heel veel supporters, maar ook heel veel sponsoren gewoon blijven. Uh, en dat hoop ik ook. Want ja, het, het is zo'n mooi en grote club. Het is, er staat zo'n grote uh, stadion, organisatie. Wat dat betreft zijn alle voorwaarden gewoon wel om, om gewoon een fantastische club te zijn. En dat ja. dit gebeurt. Ja, ja. ja het, is gewoon, het is gewoon niet voor te stellen. Dus ik, ik hoop ook zeker dat de supporters en, en de sponsoren. Uh, ja, de club blijft steunen om zo snel mogelijk weer, weer terug te komen. Ja, helder. Dankjewel uh, Peter Wiskerhoff. Uh, dankjewel ook Leon De Voorn. Slotwoord is uh, aan Jan wat betreft de statistieken. En uh, met betrekking tot de jubilea league. Uh, zijn die statistieken dan een beetje gunstig voor Twente? Ja, zeker. Ze zijn natuurlijk in 82, 83 gedegadeerd. Toen waren ze in één seizoen alweer terug. En als je kijkt de afgelopen jaren... 36 keer promoveerde een ploeg gelijk weer nadat ze gedegradeerd waren. Dus die hoop is er voor FC Twente. Nou, dan uh, eindigen we tenminste nog een beetje positief. Dankjewel uh, Jan. Tot zover. U hoort eindtune tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen op NPO Radio 1 natuurlijk met het oog op morgen... dat vanavond wordt gepresenteerd door Mieke van der Weij. Goedenavond. Ja, de wereldreiziger let altijd goed op.